...attentie, attentie. Op Sportwee vertraagt Midweek Express. Op Ritter Radio. Over enkele minuten. Ik wens u een goede wijs. Midweek Express. Goedenavond, luisteraartjes. Jullie gaan uh, een half uurtje luisteren naar een eigen gemaakte mix met dance muziek en wat treingeluiden, zo nu en dan ertussendoor. Dus uh, lieve mensen, hé, hey, daar is Tom, zie ik op de chat. Tot half acht non-stop muziek. En daarna gaan we gezellig babbelen op Ridder Radio. Ik ben Dieter Jaap. En je luistert naar Midweek Express. Het is nu zondag. 27 mei 2015. Veel plezier mensen. Tot zo. Dat was een hele mooie mix. Ja. Dat was een, uh, een mix die ik gemaakt heb met uh, dance uh, die ik gedownload heb. Van ja, men daar allemaal recht te vrij. Dus ja, Atheinsie, Atheinsie. Ja, ja. En. Oké, okay. ik ga even de mensen begroeten op de, op de chat. Dat is uh, Operator Emilio, Gerard, Sunset, Tom en Jacco. Welkom allemaal op Ridder Radio op woensdagavond 27 mei 2015. Het is nu drie minuten over half negen. En uh, ja, um, uh, Gerard uh, verkaak wie was het die vroeg over... Uh, wat is DAP? Of, uh, of nee. uh, Jacob vroeg vroeger mij uh, vertel eens wat over je DAP-radio's. Nou, DAP is de opvolger van FM. En het wordt al gebruikt, hè, want je kan alle Nederlandse radiozenders uh, op ontvangen. Alleen de regionale zenders en een paar commerciële zenders zijn nog niet op DAP te ontvangen. Maar het komt wel in de toekomst. Maar het is al, je kan alleen de Nederlandse zenders ontvangen... En uh, je kan geen buitenlandse zenders ontvangen. Uh, als je ermee naar Duitsland gaat of naar Engeland, dan kan je de zenders daar weer ontvangen. Het is gratis. Je hoeft alleen maar een DAP radio te kopen. Je hebt ze al vanaf uh, drie tientjes of zo. En je zit op een, uh, ja, je kan het vergelijken met uh, frequenties de frequentie van een GSM, hè? Ongeveer uh, dacht ik zo. Of na nee, iets lager. Over 100 zoveel. Uh, ja, het zit in ieder geval. Uh, Vrouwenfrequentie, het is digitaal en storingsvrij. En uh, uh, op dit moment zijn er 30 zenders te ontvangen in uh, Nederland via DAP. Plus. DAP Plus heet het dan, hè? je hebt DAP en je hebt DAP. Plus. Maar dat is het time wat we in Nederland gebruiken, heet DAP. Plus. En uh, het is uiteraard ook in stereo. En ik zie ook nog eens een keer dat Possetje binnenkomt. Goedenavond, Possetje. Goeie avond, Nou mensen, het wordt uh, steeds voller op de chat, zie ik. We zijn al bezig vanaf uh, 8 uur. Je hebt net uh, uh, een mooie Dance Mix uh, gemist, uh, Pocetje. Maar ja, we kunnen bellen hè, via Skype. Jullie weten het, uh, het Skype-adres. Hij staat open. Is... Oké, okay, ik heb het op de chat gezet. Dus uh, dan kan je bellen via Skype als je in de uitzending wil komen, als je er zin in hebt. Maar je mag ook gewoon alleen maar even luisteren of chatten, wat je zelf wil. En uh, ja, hier uh, voor dit programma heb uh, je Gera kunnen luisteren. Dat was heel interessant. Hij gaat over oude, oude volkeren en zo. En uh, oude culturen en zo. Dus heel, hij weet er heel veel over. Ik weet er wel wat uh, over, maar niet, niet heel veel. Mijn naam is Esop, zegt Possetje. Esop. Ja, oké. Okay. Nou. Ja. <laughs> of uh, Posse. Oh, posse Oh, wacht even. Ja, ja, ja, ja. Hij schuift zijn naam achter voren dus. Oké, okay, possessie. En daar komt Dirk Tech binnen. Geweldig, Dirk Tech. Hoi Dirk. Dirk is ook weer binnengekomen. Ja, we hebben nog een half uurtje. Hè? We gaan morgen... Of uh, morgen. Ga volgende week een kortere mix maken van een kwartiertje of zo. het is toch wel gezellig om lekker onder elkaar te babbelen. Hè? Dus, nou uh, ja. Oké. Okay. Dag Jaap, dag mensen. Hi Dirk Tech. Ja, en gisteren zaten we bij Sunset in de uitzending. Dat was we heel gezellig. En gisteravond op Rede Radio ook. En uh, ja, het is nou een woensdag gehakt dag. Ja, Midweek Express. Hè. Daarom heet het ook Midweek Express, midden van de week. En uh, ja, uh, uh, af en toe ging het geluid een beetje, uh, een beetje hakken, hè, zeg maar. Ik dacht eerst als ze het ritme van de muziek bedoelde, maar het is dus het uh, klopt. Hoe dat komt, weet ik niet. Ik heb mijn uh, webcam niet aan. Uh, dus uh, als de Skype, uh, die staat nu open. Je kan bellen als je wil. Dan, uh, dan zie je een foto van een microfoon en een, um, hoe heet dat? En een mengtafeltje. De foto is alweer een taartje geleden genomen. Maar goed, uh, we zitten wel gezellig bij elkaar. Alleen mis ik één uh, uh, die er altijd bij is. Ook hoor is er niemand op de chat: en dat is Dreadred. Die is er niet. <tossimus> misschien is hij wel, uh, ja, ik weet niet. Uh, ergens naartoe, misschien een visite. Of misschien heeft hij uh, zich even uh, van de chat uh, even uh, weggehouden, omdat hij waarschijnlijk misschien wat computers. Uh, ...onderhoud moet plegen dat hij daar een beetje bezig is. Dat zou natuurlijk allemaal kunnen, want hij, meestal, hij is vrijwel altijd op de chat. Ook al als er niemand zit te chatten. Dus dat is natuurlijk... Eh, ...staat zijn computer natuurlijk dag en nacht al, neem ik aan. Maar hé, daar, kijk, daar wordt gebeld. Nou, we gaan eens even kijken. Goedenavond, Jacco. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Mm, Hallo. Ja, nee, ik, euh, ik bedoelde wel degelijk hakken van de muziek hoor. Ah, ja, ook van de muziek zelf bedoel ja, je of van de stream? Nee, van de, van de, van de muziek, het was, was een, een pittig muziekje. Dus. Ja, maar uh, even kijken hoor. Ja, dat, maar dat uh, was goed, dat, ik heb niks gegeven. Oké, okay. nee, want ik, ik dacht dat de... die even haperde. Nou, ik ja, kan de... dat hier niet horen natuurlijk, maar ik heb dan wel mijn radio heel zacht op de achtergrond, al aan mijn internet ontvangen. Maar over dat DAP, weet jij nog, nog uh, wat iets over DAP Plus? Ik weet niet of we er wel eens over gelezen lezen. Ja, want ik dacht dat je er dus heel ver mee kon ont... Uh, Oké, okay, dus toch wel heel ver. Dat dacht ik, maar dat, dat weet ik dus want niet. Ik, maar, uh, ik, ik uh, weet wel iets van DAP, maar niet alles. Maar ik weet alleen, in Duitsland uh, kan je, kijk hier zo, kan je bijvoorbeeld uh, alle nationale zenders ontvangen. De, de, de publieke omroepen. Radio ja, 1 tot en met 6. En dan ja. alleen niet de regionale. Maar die komen er nog wel bij in de toekomst. Nou, de commerciële zijn vrijwel allemaal te ontvangen. Op, op eentje na. Die komt er ook nog wel aan geloof ik. In de toekomst. Maar ze zijn al te uh, ontvangen op de DAP. Want Radio 5 bijvoorbeeld. Uh, van de NPO. Die gaat per 1 september eraf. Omdat om uh, ja, middengolf te stoppen. Ze mee, want dat kost heel duur omdat het slurpt, uh, brandstof. Uh, een AM-zender. Ja. En uh, ze zitten al uh, een, poos, een paar jaar op de DAP. Plus. En, uh, en uh, dan kan je. Want Radio 6 is ook niet op de FM te ontvangen. Of op de Middengolf. En die zit ook, uh, die jazz en Soul soulzender. Die zitten dus ook op DAP. Maar nou, ik heb eventjes um, Wikipedia erbij gehaald. Ja. En daar staat in dat. Uh, het zou uh, al sinds 1993 ongeveer bestaan. Is dat toch zo lang? En Het, het is een ooit uitgevonden als een alternatief voor analoge signalen. Uh -huh. En er staat bij dat dat maakt een storingsvrije ontvangst mogelijk. Waarbij bovendien meer zenden mogelijk zijn dan huidig. Dit kan dat een oplossing zijn voor huidige capaciteitsproblemen op de FM-band. Bovendien is het mogelijk om tijdens de uitzendingen meer randinformatie door te Klopt. sturen en voor de luisteraars de radioreclames weg te filteren. Een nadeel ja. aan dat zou moeten zijn uh, dat het toestel duurder is, maar volgens mij ja. is dat niet zo, want massaproductie. Nou, ja, ja, het zal misschien wel als je de, als het beter gaat verkopen, dan wordt het wel goedkoper. Want dat dingetje, die, daar heb ik dan 30 euro voor betaald. En ik dacht dat die zo groot was bijvoorbeeld als een gewone portable radio. Hè, van zeg maar 15, 20 centimeter yeah. breed. Dan krijg een heel klein kuddingetje, kutding, man. Het is groter, maar hij doet het uitsteken. Dat moet ik er wel bij zeggen. Maar, uh, maar er zit ook FM dan op, een extra FM band dan. Dus, maar dat, dat is, uh, ja, dat is net zoiets als die gsm, een hele hoge frequentie. En doordat het zo uh, digitaal is, kunnen ze veel meer zenders kwijt op één band. Ja. Dus als je op FM bijvoorbeeld uh, uh, 50 zenders kwijt kan, kan je bij bijvoorbeeld uh, 300-400 zenders kwijt op dezelfde bandbreedte, zeg maar, weet je. Ja, ja, en, en, oké. Okay. En dat kan je ook zien op de digitaal, die, ja, net als op je televisiekart vergelijken. Het was eerst analoog. Als je met 30 zenders op de tv... En nu kan je vier, drie, vierhonderd zenders uh, ontvangen, omdat het digitaal is. Dus het is wat compacter denk ik, weet je. Ja, ja nou inderdaad, en er staat, er staat, er staat ook dat inderdaad die DAP Plus uitgevonden is, omdat die gewoon de standaard DAP die liet nog wel wat te wensen over, zeg maar. Hmm. Ja, dat is het DAP uh, Plus geworden, en daar, ja. En daar zijn toen met die DAP Plus uh, ja. gekomen zeg maar. En, dat en dus die kan je ook zend... gewoon ontvangen erop hoor, als er een zender is die bijvoorbeeld wel ja. gewoon in DAP hard kan ik hem gewoon ontvangen. Maar niet andersom, je kan een Alleen... DAP speler komen ja. en DAP plus ontvangen, dat kan weer niet. Want uh, even kijken, uh, uh, uh, uh, ja dat klopt. Alleen wat ik wel jammer vind, je hebt radio's ze ziet de frequentie erop. En, uh, en dat zie ik bij mij niet, maar het mooie is, je hoeft niet meer te zoeken, want uh, normaal moet je zoeken... Automatisch gaat dat dan, maar ja, dan moet je al die zenders aflopen. Maar als je bij dit doet, je drukt en je ziet gelijk de naam van de zender. En uh, je kan ze wel op volgorde zetten wat je wil. Hè? En, uh, maar je ziet gelijk hoe de zender heet op de display. Mm -hmm. Dat is wel handig weet je. Ik bedoel, dan klik je net zolang totdat tot je Veronica ziet of, of Radio 5 uh, of weet ik wel wat voor zender. Maar de regionale zenders die komen in de toekomst erop. Maar dan weet ik niet of je dan ja, alle regionale... Dan weet ik niet of je alle radio... Uh, als jij bijvoorbeeld... ja woont dan bijvoorbeeld in, in, in Gelderland. Ik weet niet of je dan de Haagse regionale zender kon ontvangen. Ja, dat denk ik wel. Zo, ja. Maar in Duitsland is dat niet zo, hè? Als okay. je naar een deelstaat gaat, Rijn-Westfalen... Dan kan je wel de nationale zenders ontvangen. Uh, maar niet die van Bremen, zeg maar. Die, zeg maar, bij... Uh, hoe heet dat daar? In het... Uh, ...noordoosten van Duitsland... Dus ...als je daar dan een, als je een zender hebt die voor hun uitzendt... ...kan je dat daar dan weer niet ontvangen. Dat vind ik raar, want als je op de satelliet kijkt... ...kan je alle regionale zenders van Duitsland op de satellieten ontvangen. En dan kan je, als jij bijvoorbeeld Digitenne hebt... ...en dan hoef je nog niet eens een abonnement te nemen... ...dan kan je alle deelstaten van elke zender... ...plus de nationale zenders ARD, ZDF, eh, WDR 3 en DR3 kan je allemaal gratis ontvangen, want dat zijn publieke zenders. En wij kunnen hier maar vier zenders op uh, Digiten gratis ontvangen. Als je Veronica en RTL wil hebben, moet je betalen. Zelfs voor de Veronica op de radio moet je betalen, terwijl DAP Plus gratis is. Kijk, Tenminste, de radiozenders dan, hè? Ja. Die, die zijn op DAP Plus allemaal gratis. Alle commerciële zenders of wat dan ook. Alleen weet ik niet of het via een soort netwerk gaat. Of dat als je een, een dapsender zou hebben, dat je zo kan, eh, zeg maar, eh, illegaal kan uitzenden. Voor mij gaat dat via een soort netwerk, heb ik het idee. Ah, ik, zit, ik, ik, ik, soort, zat, ik zat ook in de chat even te lezen wat Dirk eh, tek in, in de chat van nou, mij krijgt binnenkort een he? modem met wifi Waarbij ah, okay. de straat... Uh, dus ook kan internet de draadloos op mijn modem. Ja, dat zijn die hotspots, zeg maar. Ja, ja, ja. Uh, ik heb dan. Een, uh, ja, ik, ik ben erg veilig met mijn netwerk, dus ik heb het bijvoorbeeld bedankt. Uh, dat zijn nieuwe technologieën. Nou, is, weet maar. je wat het is? Met die dingen. Ze zitten niet op jouw netwerk, hè? Nee, ze zit op, op een op psycho, naast. die Op een eh, uh, Ik heb hem dan niet. Ik heb dan gewoon een kastje met een kabeltje. Ik heb wel een wifi daar weer op aangesloten dan. Maar. Uh, uh, het zit zo, je hebt een, een draadloos kastje, daar kan je, je televisie je telefoon afsluiten. En je hebt dan voor je computer, dan heb jij al een wifi kanaal voor jou, daar kan niemand op verder. En het tweede kanaal, dat is voor die hotspots. Dus iedereen die langs leukt, moet via zijn eigen code inloggen, dat hoeft hij maar één keer te doen. Kan kun je in heel Nederland, overal waar Ziggo hotspots heeft. Bij ja. ieder huis. En jij merkt er niks van, dus ze kunnen niet in jou. Ik denk dat diverse vormen van radio ook prima naast elkaar kunnen staan. En ik denk met dat dat ongeveer, dat dat ook ongeveer zoiets werkt, weet je hoor, Met allemaal tussenstations. Ja, en zodra want, jij België internet, internet binnenkomt... radio, dat is wel leuk. Zodra zodra jij, wel verbinding ja, tot internet maar hebben. zodra jij België inkomt, dan kan je in Nederland niet meer ontvangen, denk ik. Ja, ah. misschien net vlakbij de grens, maar als je eroverheen nou ja, komt... Probleem, Hey, uh, heel veel, je ziet heel veel, bijvoorbeeld ook heel veel jeugd die streamen dan uh, uh, radio op hun mobiel. Nou, ja. een uurtje naar een radiozender luisteren kost je heel veel data. Ja, je, je batterijen dus dan gaan dan ook je, gauw je leeg. Je een abonnement he? hebben met een gruwelijk ja, dataliem. Ja, maar ja. ook, je batterij zijn snel leeg, want mijn broer die rijdt op de, de wil. Ja. je had de uh, radio 538 dan, en, uh, maar zijn batterij was binnen een half uurtje leeg hoor. Ja, maar ik, ik, ik, ik weet niet, ik weet niet, ik, ik heb me eens een keer laten vertellen, dat, ik geloof dat een, een, een half uurtje muziek ofzo, dat gaat zo richting ja. de dus, half uurtje rijden. En dat, uurtje dat DAP radiootje, daar zit ook zo'n... 600 HP ofzo. Dat DAP radiootje, daar zit ook een, een accutje in. En, en uh, volgens de papieren doet hij, uh, als je hem aan laat staan, uh, is hij pas na vier uur leeg. Dus nou, dat vindt dan nog wel redelijk. Dat ik dan nog uh, lang, best wel. Ja. 4 uur en uh, ja je kan hem opladen met een USB stekkertje dus uh, dan uh, dan doet hij het weer na een uurtje dan kan je gewoon weer verder spelen Maar je hebt ze ook met gewone batterijen keer ja, je ze kopen die ontvangertjes ja ik kijk ik denk dat deze bijvijf plus neem het over ik denk dat je het naast elkaar moet zien. Ik denk dat uh, dat B is heel erg leuk. Stel je voor, je wil een radiootje in je schuur hebben. Of in een van je kamers dat, waar je geen kabel. hebt. Dat, dat Plus heet het toch? Ja, Dat Plus zeg ja. maar. Je, dat is een leuk radiootje WiFi spots, wifi spots. wifi spots is leuk en, is leuk en aardig. Maar, oh. um, ja, ja. maar weet je wat het is? Als je op een plein komt, heb je geen, geen, geen, heb... geen Wi-Fi ontvangst meer. Van die spots. Nou, als je hier wel door de wijk heen loopt, dan heb je geen Wi-Fi. Als ik, als ik, als ik wat vertel voor als je echt een goede ontvangst hebt, moet iedereen dezelfde abonnement hebben. Ja. Van Ziggo of van KPM, maar dan moet iedereen hetzelfde nemen. Plus, als je naar nou de snelweg opgaat, uh, dan heb je het niet meer, dan ben je het kwijt. He? Nee, maar ik bedoel, ik ben, ik, ik ben ook wel eens ergens waar je dan zogenaamd gratis wifi krijgt. Hmm. Bijvoorbeeld bij een bepaald bedrijf, stel je bent bij een restaurant of stel je ja, bent ergens je. in een winkel en daar hebben ze dan voor klanten gratis wifi. Nou, 9 van de 10 keer valt dat tegen. Dan zet je je ja. mobiel aan op dat netwerk. Je... En <coughs> je, ik heb zelf <coughs> heb ik maar een, je moet een uitkijken. mobiel uitkijken naar het 4G netwerk, en ja. nou, dat is meestal sneller dan het plaatselijke wifi. Maar ik vind het toch wel link, want misschien, eh, want ik heb ook gehoord als je naar bepaalde landen gaat zoals China en je hebt uh, wifi of je hebt uh, bluetooth dan, dan gaat uh, via de overheid dan gaan ze dan uh, alles wat op jouw toestel staat dat, dat, dat kopiëren ze al jouw gegevens mm. dus als je daar naartoe gaat moet je alles uitzetten behalve je telefoonverbinding dan dan gaan ze via je bluetooth uh, uh, en, en je wifi gewoon gegevens uh, uit, uh, hoe ze dat doen weet ik niet maar. Maar uh, ja, ik, uh, ik denk nou, ik zet zo, en zo alles uit als ik mijn telefoon meeneem naar buitenland. Alleen als ik uh, via wifi wil, dan zet ik hem even aan. En ik heb hem nog niet eens uh, op het, uh, op het uh, van de provider, want dat kost ook geld natuurlijk. Dan heb ik hem niet eens aan, want dan zet ik mijn internet uit. Want anders ben ik uh, kapitaal kwijt, weet je. Alleen maar als hij bijvoorbeeld aanstaat alleen al. Door je Facebook of weet ik veel wat. Dus uh, ja, dus heb ik hem? Ken ik wel bellen en zo, gebeld worden, maar ik kan dan niet internetten of, uh, of ik ga bij een hotspot ergens wat gratis is, meestal is het gratis en voor de rest, uh, ja, ik me mijn, mijn vakantie toch niet zo bezig met internet. Ja. Maar ik, ik zie je wel een stukje op een andere website. Uh, uh. En dat gaat over DAP in de auto. En dat, daar zie ik wel, dat, dat zie ik wel echt wel de, ook de, de voordelen ervan in. Dat je gewoon een, een geïntegreerde radio uh, in hebt. En dat uh, die radio, die DAP-radio, omdat die digitaal is, kan niet meer. Dus die mm. kan ook uh, verkeers- en reisinformatie en weerinformatie... Oh. en filemeldingen en nieuwsberichten. Mm. En, en, en, en die kan ook um, de parkeergelegenheden, zeg maar... Dat zijn allemaal extraatjes die je met een DAP radio in je auto zou kunnen. Helemaal als je die interageert met de rest van je ja. Ja, automatisering die al in de auto zit tegenwoordig. Dus ja, dat, dat, is wel, uh, dat is op zich wel interessant dat jij dan dat radio zit te luisteren. En dat je een file hoort en dat jouw file melder daar ja, automatisch dat, op reageert. Uh, maar dat doet ook je TomTom uh, ja, tom. Ja, tom -tom of je app hier, weet je, van je telefoon. Uh, maar ja, ja, als je toch, via GPS bijvoorbeeld. Je, gps uh, kost ook niks. Ik is bijvoorbeeld, wel dat je dan alles natuurlijk in één hebt, zeg hmm. maar. Maar hebt je GPS, je, je, kost. Een mobieltje, hè, je hebt een tomton. Dat met je tomtom -tom bijvoorbeeld werkt dat via die GPS, dat kost ook niks. Dat is ja. ook gratis. Dat gaat via de satelliet. Nou, die tomtom -tom uh, van ik mij vind ben ik. Het is de... wel ideaal als je dan alles in één apparaat hebt. Dat zal het mooiste zijn, ja. Mijn broer die had zelfs uh, in zijn radio een televisieschermpje nou, uh, en dan kon hij zelfs uh, digitairen ontvangen. Maar ja, uh -huh. ik vind dat toch gelinkt. De televisie kijken en uit te rijden, gaan met mij niet samen. Nee, echt niet. Dat vind ik echt uh, niet verstandig. Maar ja, dan gebruik ik hem uh, ja, niet vaak. Maar ja, doe misschien een, als je ergens een parkeer Maar ik, ik hoef zo'n. Uh, ik vind zo'n schermpje van TomTom Tom eigenlijk al, al een beetje afleidend afleiden, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Want je, gaat ja, er, ja, je nee. moet er toch af en toe kijken, maar ja, je moet ook de weg in de gaten houden en om je heen, weet je, wat er in het verkeer gebeurt. En zeker in de stad. Ik vind het best wel gevaarlijk eigenlijk. Je moet echt zo meer geconcentreerd op de weg, want je hoort ook een stem die zich links rechts of Je kan je ook op de stem concentreren sowieso al die poesplaten die je tegenwoordig in auto's hebt. en die moderne auto's ziet, moet je eens kijken hoeveel beeldschermen daarin zitten. Ja, het, het, of het moet op je voorruit geprojecteerd worden, dat je en de weg kan zien, en kan zien van linksaf, rechtsaf, of gaat de rotonde, de vierde, links. Weet je, dat je zoiets ziet, dat je zelfs met die F-16's, zien ze alles op, op de voorruit zeg maar. Hè? Ja, voor zo'n appje projecteren ze alles op de helm. Ja. Maar, uh, maar voor in de auto vind ik idee. het uh, wel, wel gevaarlijk eigenlijk. Dat is, uh, Tenminste, als je naar zo'n beeldscherm te kijkt dat je de weg niet kon zien dan, weet je. Dat ja, dat, je... Vind, dat, dat vind ik mooi aan dat nieuwe ding van Microsoft. Microsoft die heeft naar Google. Google is gestopt met die bril. Ja. Want dat was niet, dat was geen succes. Mm. En Microsoft heeft ook Microsoft is gewoon een paar stappen verder gegaan, weet je wel? Mm. Die, die had, nou, ja. dan moet je wel eens op YouTube gaan ja. kijken. Je krijgt een lezen muziek... waar je alles kan lezen. <laughs> echt geweldig, gewoon complete werelden kun je creëren met die met, met die bril. Zeg maar, je kan echt gewoon aan dingen werken en zo. Dat is echt fantastisch, ja. zeg maar. Ja, maar dan heb je nog meer afleiding. Weet je, mensen worden zo aan handen en voeten gebonden dat mensen verslaafd aan raken, dat je... Je bent eerst gehoord de radio, toen kwam de televisie er nog bij, dat is het beeld. En toen werd je met je computer gebonden met je handen met het toetsenbord. En nou wordt je geest ook nog overgenomen vandaag of morgen met een nieuwe techniek. Ja. Dan kom je helemaal niet meer in de reële, reële wereld, zeg maar, als het ware. En als je niet oppast, nee. dan uh, worden we allemaal zombies, bij wijze van spreken. Ik zeg het even overdreven, maar weet je wat, ik vind het toch een beetje... ...zorgwekkend een beetje voor de toekomst, weet je wel. Maar hoe ver gaat dat, weet je, de techniek? Ja, tuurlijk. Dat is wel zo. Het is al bijna tijd, jongens. Ja, nog vijf minuutjes. Een muziekje? Ik zou een muziekje kunnen draaien. Uh, even kijken hoor. Uh, ik ga eerst even snel een muziekje draaien. En dan uh, je gaat ze hard, hè? Ja, alle vuurtjes zijn eigenlijk wel lang, hè? Muziek hier, want die is er kort praten, weet je wel. De nee, nee. nou, rest heeft hij nog niet gebeld. Ik denk, misschien bellen er nog wel mensen. Nou ja, ik zeg het, hoeft natuurlijk niet. Maar gisteren hebben we natuurlijk ook lang gepraat hè? Eigenlijk, dus ja, ik kan wel begrijpen dat mensen dan geen zin hebben om, <lacht> om weer een uur te kleppen. <lacht> ik kan ook wel heel begrijpen. Maar ik zal eens even kijken of ik een muziekje kan vinden. Is er een van jij, hier, hè? En dat is, dan moet ik even zoeken, uh, la la papi, papi, papa, Vrije muziek. La la la nou even, vorige week hadden we C.J. Rogers, nu ga ik wat anders draaien. Uh, Bren Pink Noise, ook van Jamendo, hè. En dat heet Into the Ark. En het duurt drie minuten, dus ik kan nog even snel afscheid nemen straks. Hier komt hij. Heel saad. Ja, daar komt hij. Posting notes on the stars. Any more thinking and you'll explode. Let's take a break and make some toast. The fire is burn. Oké, okay, ja, het ging een beetje fouten muziek. Maar we zijn tot het einde gekomen, beste mensen. Nou, uh, hartstikke bedankt Operator, Dirk Teg, Emilio, Gerard, Possetje, Sunset, Tom en Jacco bedankt allemaal. Tot volgende week, volgende maand weer. En hoeveelste juni is het dan? Ah, de derde. Oké okay, mensen, bedankt voor het luisteren en tot de volgende week. Tot de volgende week, doet hij het nou niet? Nee, kijk eens even. Ja, hier komt hij. Ja, mensen. Bye, bye. Bye, bye. Zwaai, zwaai.